Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En tot die tijd besteden we aandacht aan VPRO's radiovereniging. Het jubilerende programma OVT. Dat doorgaans wordt uitgezonden op zondagochtend tussen tien en twaalf op Radio 1. En in dit uur gaan we op reis in de geschiedenis van de metro. Het is op 14 oktober, 35 jaar geleden... dat toen nog Prinses Beatrix de eerste metrolijn van Amsterdam opende. De bouw begon in 1970 en duurde dus zeven jaar. Het ging niet zonder slag of stoot. De bouw ging lange tijd gepaard met rellen en onvrede van bewoners van de stad. Vooral in de Nieuwmarktbuurt was er heel veel verzet. We beginnen met een fragment uit het totaalprogramma VV. Piro Vrijdag. Vraaggesprekken met bewoners van die betreffende Amsterdamse Nieuwbarkt buurt, wie er woningen op de nominatie staan om gesloopt te worden, ten behoeve van de aanleg van die metro. Het is april 1971. Hartstikke ja, leuke buurt, gezellige buurt, geweest. Maar het is niet meer zo is het geweest nou, is. Door, door die uh, afbraaksysteem allemaal. Als dat niet had gebeurd, had de buurt gebleven zoals hij was. Maar er ooit uh, een gang geweest hier een gezellige buurt altijd met de buren, met alles. De Nieuwmarktbuurt in Amsterdam is inderdaad niet meer wat het geweest is. Er zijn grote gaten in het oude stadsgedeelte gevallen... doordat huizen gesloopt of in elkaar gestort zijn. Er moeten nu nog een honderdtal huizen gesloopt worden... om plaats te maken voor een lijn van de metro. Het bestemmingsplan is klaar, door de raad aangenomen... de huizen zijn al onteigend en het wachten is nu op de slopers. De bewoners weten niet precies wanneer die zullen komen... Maar ze bereiden zich wel op alle mogelijke manieren op hun komst voor. We liepen met enkele buurtbewoners door de Nieuwmarktbuurt... om te kijken welke huizen er gaan verdwijnen. Eh, ik ben Tini Hofman. Waarom? En ik woon op de hoek van de Lestageweg Oude Waal. En die huizen gaan dus voor de metro weg. Wat toch wel een heel groot schandaal is. Terwijl er helemaal geen betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Al jaren niet. En ze gaan zulke goede huizen... Van zo'n goede kwaliteit, want die huizen staan pas 33 jaar. En er is een badcel in en getegelde keukens. Het, het ziet er ook prima uit. Welk nummer woont u? Ik woon Oude Waal 2. Gaat dus ook mijn ingang? Ja. De, ik, die vier ramen zijn ook van mij. Hè, op die hoek. En ik heb vier ramen op de Oude Waal. En dat gaat weg? Dat gaat weg. Dat hele blok. Dus hoeveel huizen zijn dat? Ongeveer 33 ja, nee, woningen ja, op de alleen. Alleen op de Lestage? Hier? En ja, dan maar daar zijn we dan nog niet zomer. klaar. He. Dan zijn we nog niet klaar, want er gaat nog een gedeelte daar daarvan weg. Mag ik uw dus naam even, even weten? Mijn naam is Wim de Zwart. En uh, wat is uw Ik woon rechtbondsloot 26B3. Blijft dat huis staan? Nee, gaat ook weg. Daar gaan ook uh, 12 uh, bewoners weg. En een, uh, enige magazijnen. Mag ik uw naam nou even Ja, ik ben dokter b met bob -smid, in de wandeling aan doen Woont u ook in de buurt? Ja, ik behoor ook tot de klem hier. Wanneer gaat dit weg? En dat weten we dus niet. Uh, wanneer? Dat, uh, uh, de een zegt uh, van het jaar zullen ze nog beginnen... en de ander zegt weer volgend jaar. Officieel is het, uh, daar nog niets over bekend. Niet minder de gemeente wel uh, plannen schijnt te hebben... wie nog niet uh, uitkomt uit, uh, uh, volledig dat zij... Uh, in het voor, midden van de zomer of in najaar ja, direct beginnen met ontruimingen, dat wel. Maar positief geven ze daar geen inrichtingen van. Ik wilde nog aan die woorden van meneer de Zwart toevoegen dat naar mijn mening de activiteiten van de gemeente, dus van de overheid, pas los zullen breken tegen de tijd dat de verkiezingen achter de rug zijn, zodat politieke overwegingen dan geen rol meer spelen. De vrees voor het verlies van votes. Weet u hoeveel er mee gemoeid is met de bouw van de metro? Nou, dat komt op uh, miljarden, want uh, als u nagaat, de volgende stelling op het ook op 27 miljoen kost, wat ze geraamd hebben op 14 miljoen, dan kunnen we lagen hoeveel zo'n metro zal kosten. Ja, en ik wilde hier nog aan toevoegen dat het tracé van de metro tegen een prijsverschil van 30 tot 50 miljoen, ...zo zou kunnen worden verlegd... ...dat aanzienlijk minder woningen zouden moeten worden vernietigd... zeker ook onder andere deze van de Lastinge... ...zouden kunnen behouden blijven. Maar tegenover zou staan... ...dat een jaarlijkse inkomsten van vele tientallen... ...zo niet meer dan 100 miljoen... ...aan de vreemdelingenindustrie... ...verloren zal gaan wanneer het gezicht van Amsterdam verloren gaat... ...steeds meer verloren gaat, mag ik wel zeggen... ...door de wijze waarop hier de stad wordt aangepakt. Dat andere tracé van de metro waar de heer Smit het over heeft... zou via de oude Schans moeten lopen. Het is een plan dat door architecten van de buurt zelf gemaakt is. Maar het werd afgewezen door de gemeenteraad en wel om de volgende redenen. Er zou eerst weer een nieuw bestemmingsplan gemaakt moeten worden. Daarna zou men over kunnen gaan tot onteigenen en aankopen van grond. Hiervoor moet ongeveer vijf jaar gerekend worden. Een vertraging in de bouw van de metro dus. Onteigenen, aankopen van grond, kost 15 miljoen extra. De metrolijn wordt 300 meter langer. Dat is nog eens 15 miljoen extra, samen 30 miljoen. Voor het nu aangenomen plan zijn alle woningen al onteigend... en is de grond al aangekocht. Als men nu nog het plan gaat veranderen... kost dat aan de gemeente per gespaarde woning 2 ton... Voor die twee ton, zo redeneert men, kun je beter elders een nieuwe woning zetten dan deze oude woningen oplappen. Niemand echter weet waar die nieuwe woningen gebouwd zullen worden. En vooral de bewoners zouden toch wel willen horen wat er met hun gaat gebeuren. Ik zou moeten afwachten dat ik er toe Als ik niet in de Bijlame meer want dan vind ik voor geen prijzen toe. Dan vind ik het eerste er wat erbij is, die Bijlame meer. Dat zou ik nooit er toe willen. En als je hier een ander huis zou kunnen krijgen? In de buurt? Daar nou, zou ik het direct, direct pakken. Vooral in de buurt, absoluut. Mijn schoonmoeder, die vind ik het, het ergste voor. Ja. Tijdens mijn stakken, dat is hier, dit, want die geloof ik al zo'n tijd. 58 jaar. Dus ik bedoel, daar is het ergste voor. Want de oude bomen verplanten, dat gaat hard hoor. Dan gaan ze gauw achteruit. Hoe denkt u over de bejaarden? Willen die hier wel weg of willen ze graag blijven? Nou meneer, als ik het moet zeggen als voorzitter van de bejaardenbond afdeling 10, dan kan ik u verzekeren dat het gros van onze mensen de behoefte aan heeft, een levensbehoefte aan heeft om hier te kunnen blijven in de wijk waar ze geboren en getogen zijn. Waardoor de kleine middenstand ook nog een boterham heeft. U spreekt veel ouderen vandaag en u organiseert ja. ook veel met die ouderen vandaag. Uh, hoe is de stemming bij die mensen als ze eventueel weg moeten? Miserabel. Erg droevig. Ja, en zo was de sfeer rondom de aanleg van de metro in Amsterdam. Nog een fragment uit VPRO Vrijdag. In dit geval van 31 december 1971. Die ochtend is het Noord-Zuid-Hollands koffiehuis... bij het Centraal Station bezet door de Socialistische Jeugd. Ze zijn tegen de bouw van de geldverslindende metro. Zojuist is in Amsterdam het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis aan het station door de Socialistische Jeugd bezet. We hebben aan de telefoon Simon Dermijn. Vanmiddag heeft om half vier heeft de Socialistische Jeugd, District Amsterdam, het koffiehuis op het stationtuin bezet. En wordt de koffie verkocht aan 10 cent. Het koffiehuis wordt afgebroken in verband met de metroban. We hebben het niet bezet omdat we het zo'n mooi gevel te vonden. Nee, het is gedaan om de aandacht te vestigen op de geldverslindende metrobouw. We hebben het bezet onder de leuze... ...geen metro, maar betaalbare woningen. De oostlijn van de metro... ...gaat nu al zo'n 650 miljoen kosten. En terwijl dat... ...terwijl er in Amsterdam... ...een ontstellend woningtekort is. Wij roepen iedereen op om als protest... ...tegen de metrobouw naar het centraal ...te te komen om daar koffie te komen drinken. Uh, hoeveel mensen hebben dat koffiehuis bezet? Met zijn hoeveel zijn jullie? 20 tot 25 man... ...hebben we dat uh, ding beseft. Maar het is er nu al zo druk dat... Uh, ...zijn er veel meer in. Ja. En uh, de politie is nog niet gekomen? Is nog niet gekomen, nee. En wat zeggen de eigenaars van het koffiehuis ervan? Nou, die zijn er niet, hè. Die zijn er niet, die zijn ja. al weg. En hoe hebben jullie dan koffie gezet? Nou, dat hadden we van tevoren al Ja. En we zijn dan met ketels heen gegaan. Ja. En uh, we zijn op het ogenblik bezig om uh, nieuwe ketels aan te voeren... om we komen te komen. Ja. Nou, oké. Okay. Hartelijk bedankt. Goed zeg. Dag. Ja, dit was december 1971 en tien jaar later was er alweer ruim voldoende aanleiding... om een langere reportage te maken over de metro. Slecht vier jaar na de opening van de metro is namelijk station Nieuwmarkt... al een van de onveiligste plekken van de stad. Express VPRO gaat er in april 1981 een kijkje nemen... met een slachtoffer van een beroving. Verder een interview met de architect van de metro en een sportschoolhouder... die zelfverdedigingscursussen voor vrouwen op leeftijd aanbiedt. We staat hier maar op dat been. Kunnen we niet beter wat heen en weer lopen? Ja, ja, ja, ja. Maar uh, we staan hier nu ongeveer een uh, minuut of tien zowat te praten. Het is even voor elf uur s'avonds buiten je in Carillon gaan. En we hebben eigenlijk nog niemand langs zien komen. Nee, er is hè? nog niemand gepasseerd. Nee, dat was toen ook. Zo'n situatie? Heeft, ja, het heeft toen, uh, toen ik daar op die zes 2 stond te wachten... Voor de, de andere kant, hè, want daar zou dus de, de politieauto komen. Voor, die komt dan voor de Hoogstraat, want hier kunnen ze niet komen. Hier kan geen auto voorkomen. Nou, toen, na, na een kwartier, zag ik eigenlijk weer eens pas een paar mensen naar beneden gaan. Maar ja, dat, daar had je verder niets aan, want die jongens waren, hadden al lang de benen genomen, die twee met mijn tas. We staan nog steeds op die plek, dus waar die twee jongens u... Uh... U stond er op te wachten, als het ware. En ja, ja, ja. Kunt u beschrijven wat u toen precies voelde... toen u aan zag komen dat het fout ging? Wat, wat, nou, wat bekruipt je dan voor een gevoel... dat je nou, ineens twee uh, mensen tegenover je vindt... die kennelijk iets kwaads van je willen? Uh, nou, ik, ik kreeg echt de, de koude rilling over mijn rug. Ik, ik denk wegwezen. Dat was het enige wat ik eigenlijk dacht. De benen maken. Dus ik, ik sprong met twee treden tegelijk. Uh, dat kon ik toen nog. He? Vanwege mijn conditie was prima... Ik zwem, ik fiets, ik volksdans. Ik bedoel, dat ging prima. Dus ik, maar juist precies dat ik twee treeën sprong... was ik toch uit mijn balans. Hij had me precies op het goede moment te pakken. Hij gaf die ruk precies dat ik net als het ware... naar die andere treeën oversprong. Nou ja, ik ging. Ik ging overstag. En, het, en ik heb het ervaren als een afschuwelijke belevenis. Want... Ik heb de hele nacht heb ik opgezeten. En ik heb niks anders gedaan dan mijn handen maar in elkaar knijpen. Om die knaap te vermorselen. He, ik heb de hele nacht met mijn handen zitten knijpen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb uh, ten eerste van de pijn niet. He, het, het, het, uh, ik heb ijsblokjes erop en uh, ja, allerlei toestanden. Mijn man was in slaap gevallen. ben ik naar beneden gegaan. Want ik, ik kon gewoon niet slapen. Ten eerste van de... Van de... Die afschuwelijke ervaring gewoon. Het heb werkelijk nachten geduurd eer ik dat uh, kwijt was. En wat ik dus ook heb, wat ik toen niet had... is veel meer uh, angst voor uh, insluipers. Uh. Nou ja, ik, ik, ik, heel gek gewoon. Hè? Ik voel me veel meer... Uh, wat ik vroeger nooit geen enig in had. Bijvoorbeeld uh, de eerste twee nachten ging ik dus de deur barricaderen... Want ik dacht, uh, hij heeft mijn uh, identiteitsbewijs. Dit zat ook in de tas. Ik denk, die komt gewoon, hè? In Die enger, zat ik gewoon eigenlijk s'nachts. Ik sliep geen ene nacht. Ik zat hem gewoon op te wachten. Nou ja, is eigenlijk abnormaal. Hè? Nu komen er voor het eerst uh, ja, twee, mensen aan, twee ja. mensen aan. Nou, hoe lang staan we hier nu al? Zeker minstens een kwartier. Al? Ja, ja, ja. Ik bedoel dus... Uh, Het zou helemaal niet zo gek wezen om, als hier ook werkelijk, net zoals in de gang op de Nieuwmarkt, ook een bewaking was. Hè? Want, want zolang dat niet is, nou absoluut, ik geef ze de verzekering. Niemand van mijn buren gaat s'avonds de metro in. Niemand niet. Ze gaan of lopen en het gevolg is, uh, een, een buurvrouwtje van ons is dus gaan lopen met boodschappentassen. Die kreeg een hartinfarct bij de zoon voor de deur. En volgens ons, niet alleen volgens mij, maar volgens alle buren... is dat het gevolg geweest uh, dat die vrouw niet in de metro durfde. Ze moest naar het centraalstation lopen. Kunnen we zeggen, ze moest, ja, want uh, ze durfde de metro niet in. Want haar dochter was eerste kerstdag beroofd. En dat blijkt door dezelfde knapen als die mij gepakt hebben. Zo. Dus die vrouw die, uh, die, uh, die, die, die zag mij ook in, met het gipsbeen lopen... Nou ja, eh, niemand durft, durft er eigenlijk meer s'avonds in. Vooral eh, mensen alleen niet. Hè? Als mijn, mijn... Oh. En mannen ook niet. Mannen alleen, die vinden het ook eng. Want ik heb het dus gezegd tegen die meneer van, de, van het gemeentelijk vervoerbedrijf. Ik zeg nou, ik zeg, meneer, zou u me nou een plezier willen doen... en zou u nou ook s'avonds om half tien die metro in willen gaan... en dan eens kijken hoe u het vindt. Ik zeg, neem dus nooit uw vrouw mee... En de vraag is hoe zij dat beleeft. Hè? Ik, zeg, ik ben keurig behandeld hoor, door het vervoerbedrijf. Want ik heb een pracht van een fruitmand gehad. Van de bedrijfsleiding. Wat ik uh, zeer op prijs heb gesteld, desondanks. Want ik, ik begrijp wel, uh, het is moeilijk. Hè? Maar ik, ik heb ook tegen die meneer gezegd, van die bedrijfsleiding. Ik zeg, meneer, u hebt wel een metro gemaakt in een wereldstad. Niet in een dorp. Zeg, dus je moet u wel een klein beetje rekening houden... met uh, de toestanden die zich voor kunnen doen... In een, in een binnenstad. Hè? En juist uh, dit station is een beetje kwetsbaar. We zitten eenmaal in een uh, toch al wat kwetsbare buurt. Hè? Wat betreft uh, uh, de walletjes enzovoort enzovoort. Dat weet iedereen hè? wat hier verder te koop is. Ja, ik, ik blijf er gewoon bij. Uh, uh, wij willen niet het hoofd in de schoot leggen. Wij blijven toch uh, streven naar een. Uh, uh, naar een stad waar het toch best wel leefbaar is. Wij willen niet zeggen van dan gaan we maar weg uit Amsterdam. Je, je moet toch in Amsterdam kunnen blijven wonen. Want als we dit allemaal gaan zeggen, nou ja, waar blijf je dan ergens? He? Dan wordt het alleen een stad van, uh, waar, waar alleen nog maar criminaliteit uh, toestanden overblijven. He? Als iedereen maar wegtrekt. Zijn er nog mensen die tegen gezegd hebben, nou ja, u bent een vrouw, u bent wat ouder, u kunt beter binnen blijven? Ja, oh ja. Ja, die zijn er. Nou, en, en vooral zeggen ze, of vooral ook uh, mensen, hè, zeggen ze... nou, dan nou ga je zeker s'avonds niet meer weg. Hè? Nou heb je zeker wel de angst. Ik zeg, ik kijk wel mooi uit. Waarvoor zal ik s'avonds niet meer weg mogen? Moet ik de hele avond bij die televisie zitten? Hè? Mag ik niet s'avonds naar een concert of mag ik niet s'avonds uh, een keer gaan zwemmen met een vriendin? Het moet toch kunnen? Hè? Ik bedoel, uh, waarom niet? En, maar dat, dat is wel, dan, uh, dan vragen we wel aan het openbaar vervoer, uh, geef ons dan wel een klein beetje veiligheid, dat we dat wel kunnen blijven doen. Want anders moet ik dat uh, afschrijven en dat zou ik erg betreuren, dat ik elke avond thuis moet zitten, want ik ben heus geen uitgaanstype. Dat ik zeg, ik moet elke avond weg, dat de mensen niet een verkeerde indruk krijgen. Want dan moet je zo verschrikkelijk mee oppassen. Dus ze zeggen, ja, moet je maar lekker thuis blijven hoor. Een vrouw hoort bij het mannetje thuis. Weet wel hoe die aardige mensen dat zo fijn kunnen zeggen. Maar ik vind het moet gewoon, gewoon kunnen. Dat mijn man s'avonds zegt, ik ga naar een klaverjasclub en jij gaat fijne volksdansen. Hebt u contact met de andere vrouw die dat hier ook overkomen is? Nou, met, uh, met, twee, met twee heb ik er dus over gepraat. Maar ja, voor de rest, uh, dat zeg ik al, als, het moet je eerst zelf overkomen. Hè? En dan uh, word je er eigenlijk goed met je neus opgedrukt. Het was voor u de eerste keer dat u zoiets overkwam? Het, het, het is, uh, het is uh, vijf keer is er een poging gedaan met twee keer succes. Ik ben dus twee keer een uh, portemonnee kwijtgeraakt. En uh, ik ben dus, ik was natuurlijk steeds voorzichtiger, je neemt uh, weinig mee, er zat ook niet veel in die tas. He, je neemt geen checkjes mee, je neemt geen, uh, maar ja, als vrouw zijn, de, en je gaat uit, dan neem je een cadeautje mee. Je neemt een, uh, uh, uh, iets, iets gezelligs mee voor de mensen, dus dat stop je in een tas. He, maar ja, en nu loop ik met een tasje. want ik wist eigenlijk, nou ja, dat moet er maar. He. Maar je, je kunt als vrouw zijn er niet meer met een, uh, met een tas lopen hoor. Dat, uh, ik geef de mensen dus wel de raad. Uh, uh, doe dat niet meer of, uh, of wel een tas en met een klein portemonneetje met een paar centen. En de rest hang je dan maar om je nek of zo. Die leuning stond die ene, dat jochie, dat kind, zeg maar. En daar stond die andere. Maar ik keek niet eens naar die andere. Die wilde ik helemaal niet zien. Zo typisch. We lopen nu weer langs diezelfde plek waar u uh, aangevallen bent. Oh, de, u wijst nu naar een lift. Er ligt iemand in de lift. De lift van het metrostation Nieuwmarkt... waar we nu weer binnenlopen met die mevrouw. Die staat open, de liftdeur, en er ligt iemand in de lift... Maar die ligt te slapen lijkt het al. Ja. Hallo? Een meisje. Nee, geloof ik niet. Hallo? Hallo. Alles goed met u? Hallo. Ga weg. Oh, ga weg. Natuurlijk niet, dat, dat is een stomme vraag. Dat is een avondelijk isje. Zie je het al? Dat het nou, die was wat agressief. Het is natuurlijk stom op opmerking. Maar... Nee, het is geen op opme opmerking. Hij ligt daar op de grond en dan mag je vragen ja, wat er aan de hand is. Lijkt me. Dat zie je alweer. Als je dus niet lopen kan, dan moet je in de lift. Ja. En, dat kan dus en daar van. ligt nu iemand, iemand in. ja. Iemand in. En dan ja. vraag ik me af, waar is dan de controle? Ja, dat kunnen we straks vragen. Of men dat weet, of men dat ja. kan nagaan dat er iemand in die lift ligt. Goed. Ik was bezig te vertellen dat we hier het station Nieuwmarkt waren ingegaan om uh, iemand te ontmoeten. En dat is een uh, vrij belangrijk iemand als het gaat om metrostations. Dat is de man die voor de gemeente Amsterdam, voor het gemeentelijk vervoerbedrijf, de metrostations heeft aangelegd. Gebouwd, dus de architect daarvan. Ja, ja, ja. Ja, hoe lang is dat geleden dat die meneer ze ik dacht of... ont ontworpen heeft, eigenlijk? Of op papier, ze gedachten op papier? Dat kunnen we hem vragen. Ik dacht ja. ongeveer een jaar of dertien geleden. Ja, ja. Goedenavond. mevrouw Nijen. het. Dank u. Goed. Ja. Goed zo. U ja. ja, ik hoor, het is al een hele tijd geleden, hè, dat u dit... Uh... Oh ja. Dit plan al... Uh, ja, want dus, het klopt wel zo'n uh, beetje. Veertien jaar terug moesten wij weg voor de metro. Ja, is dat 14 jaar geleden? 14 ja, jaar. ja, nou, 12 of 13, 13 jaar geleden jaar, is, uh, is dit ontwerp uh, van. Ja, ja. ja, dat, ja. Zeggen, dat is dan ook niet zo in één klap ontworpen. Hoor. Nee. Dat groeit uh, in ja. de loop der jaren. Maar daarvoor zeg ik ook al, dat, dat neem ik dan wel aan, toen was, de, toen was alles ook nog wat milder. Oh ja, de, de hele sfeer in de stad was toen anders. Dat kind was op zichzelf al ja, de middel. Dus exact hoe laat het was. Dat heb ik toen verteld omdat ik op mijn kaartje kon kijken van de bus. Ja. Toen zag ik... Ik stapte hier uit. Ik realiseerde me niet dat ik als enigste uitstapte. Nee. Toen zag ik een zwarte flits. Ik liep nog daar. Ja? Maar ik denk, nou, kinderen spelen. Dus ik ga om die pilaren kijken. Ik kijk daar. Ik zie niets. Hè? Dus ik liep helemaal met mijn hoofd in de walk. Ik had een zalige dag gehad. had sneeuwwandeling in de duinen gemaakt. He? Ik zag helemaal niets van... En het is hier licht, je realiseert je niet, het was half tien, is het niet laat, maar dat het buiten donker is, realiseer je je gewoon niet, hè? Maar wat heeft dus die persoon gedaan, die mij dus beroofd heeft, die heeft gekeken wie er uit de trein stapte. Want die vloog weer als een haas, Na de hand realiseer je het allemaal weer, vloog je weer de trap op om mij daar op te gaan staan wachten. Zo, dat is hun werkmethode. Ja, ja. Maar dit gebeurt niet alleen bij die metro, het is de hele stad. Zo, mensen ja, die oh, ja. in portieken opgesloten dat, worden. Hè, en, in hun eens, woningen zelf, notabene, ja, gebeurt het ook. Het ben, in winkels, eens, hoor, maar... plantsoenen, onder viaducten, ja, noem maar op. Dat ja, is, ja, maar kijk. Al, mijn, al mijn buurvrouwtjes van het hele blok. Mm -hmm. Niemand gaat alleen in de metro. Niemand, niemand, niemand. Mm -hmm. En dat vind ik toch wel erg jammer, want dat zeg ik, we waren heel erg blij met de metro. Ja, we waren ja. helemaal niet negatief, we waren, want ja. we dachten... jee, één minuut centraal, ja. straks lekker naar die Floriade. Ja. Ja. Ik ja. bedoel... Uh, Op zich is dat ook zo. Dat is ook zo, want, ja. en dat zeg ik ook al... want er waren een heel ouderen die zeiden van... die bus moet blijven rijden... He, en uh, Ik zeg maar, lieve mensen, je moet maar eens in die Bijlmen gaan wonen. Ja. Dan kom je er wel achter. Ja. Een uur hobbelen in die rotbus Natuurlijk. naar het centraal. In de file staan. In de file. He, uh, he, dus we, ja. ik was er echt wel blij mee, hoor. Ja. Maar ja, dit, dit was me toch wel een klein beetje te gortig. Uiteraard. Want maar maar zag... gaat u dan nou wel eens s'avonds op straat wandelen, dus los van die metro? Uh, op straat wandelen, ja, toch wel. Ja, ja, maar maar... Ook, nou, niet alleen. Nee. Nee. nu, Nu niet. Nee. Kijk, misschien wel als mijn been weer oké okay is. Hè? Ik, ik kan niet uit de voeten. Ik voel me uh, gehandicapt. Ja. Ik ben ook nu een gehandicapte, ja, want ik kan ja. niet hard lopen. Nee, nee. Kijk, ik stel me voor, als ik weer hard kan lopen, dan ben ik minder bang. Ja, meneer Springberg, we hebben u hier gevraagd naar het metrostation Nieuwmarkt te komen. U als een van de twee architecten die de metrostations in Amsterdam heeft ontworpen en laten bouwen. Omdat een aantal dames hier in de Nieuwmarkt... Uh, wat ervaring heeft opgedaan sinds het metrostation is geopend... wordt er in deze buurt gepraat over... Uh, nou, ik zou niet zeggen toenemen, het is misschien niet helemaal juist... maar toch een aantal dingen die zich vooral op deze ene plek afspelen. Dat wil niet zeggen dat ze zich elders niet afspelen. Ik ben het met u eens als u zegt van... het is een beeld zoals je in de hele binnenstad wel meer aantreft. Ik zou ook niet zeggen dat het metrostation de zaak verergerd heeft. Ik ga niet zo ver, maar ik denk wel dat het metrostation... En bepaalde gebouwen die ongeveer hetzelfde eruit zouden zien, een soort trechterfunctie hebben. Dan zeg je, er gebeurt iets op een bepaald gebied, er komt iets ondergronds met uitgangen die slecht bewaakt zijn, die moeilijk te overzien zijn, waar op bepaalde uren van de dag heel weinig gebruik van gemaakt wordt. En juist die slechten, laten we zeggen, die zich op een bepaald gebied uh, als een jachtterrein uh, beschouwen, dat die in die trechter terechtkomen. Die denken van, oh, daar zitten we nog ietsje veiliger, daar hebben we wat meer dekking en daar is het misschien zo nu en dan wel eens wat stiller. En, uh... Ja, ik denk dat dat, uh, uh, dat gebeurt hier zonder meer. Ik denk dat het ook op andere plekken gebeurt die een soort trechterfunctie hebben, zoals u het uh, uitdrukt. En uh, uh, vooral als die trechters dan een min of meer onoverzichtelijke situatie uh, uh, opleveren. En, en dat kan hier inderdaad op de stille uren zijn. Ik weet niet of je dat alleen maar met bewaking opheft. Nou, Nog andere stukken. dingen ook. Het zou ons een stuk meer, uh, toch meer. Uh, prettiger gevoel geven als bijvoorbeeld op die gang. ook net zo'n glazen huisje was. met iemand erin. die ook een, een, een, een telefoon tot zijn beschikking had. om eventueel de Warmoestraat te bellen. Want natuurlijk hoeft hij onze tasrover niet te pakken. Nee. maar hij kan wel de Warmoestraat bellen. En dan uh, is er meer kans. dat. En ik heb ook een suggestie gedaan. Ik zeg, waarvoor kan er geen sirene overgaan? Als je ziet ja. dat een vrouw of iemand beroven wordt, dat er narigheid gebeurt... dan worden de mensen boven de grond uh, gewaarschuwd. Ja. En komt zo'n kreng eruit rennen. Sorry dat ik het woord kreng in mijn mond neem. Maar, uh, maar zo'n iemand eruit rent. Uh, nou ja, er zijn er altijd wel mensen die wel durven en die wel in zijn kraag willen pakken. Maar ik wil er nog even doorgaan op het gebouw misschien. Want ik denk niet dat we meneer Spengberg kunnen aanspreken op bewaking en dat soort dingen. Want, heeft, ja, u dat niet is, ge, heeft u dat niet gecreëerd? Nee, dat, uh, dat is... Uh, dat heeft u ook niet gecreëerd, dacht u? Nou, jawel, Omdat kijk. Omdat dit zo Engels lang te is, Er zijn, ja, alle, nou, alle prons uh, hebben dezelfde lengte bij de meter. Die is eenmaal gebaseerd op een bepaalde treinlengte. ja. ja. Er zit op alle stations zit aan, uh, zit één bewaking, ja, één ja. man uh, bewaking. Ja, maar... Dat is meer een financiële zaak. Uh, die ook niet door de gemeente, maar ja. door, door uh, het Rijk uh, ja, wordt dat bepaald. Het bestuig, het wordt, ja, dus personeelskosten ja. Die zijn al altijd het hoogste. Daar moeten ze ja. op uh, bezuinigd worden. Uh, Niettemin hebben we hier ons best gedaan... om zoveel mogelijk uh, uh, aspecten uh, uh, overzichtelijk te maken... U we hebt opgemerkt, het verlichtingsniveau is hier vrij hoog. Als je het vergelijkt met de straat, dan is dit uh, ja. nou, erg hoog. Maar dit vind ik dus doorengend. Achter elke pilaar kan een griezel staan. We hebben dus juist die kolommen hebben we juist rondgemaakt, opdat die griezels van nu zo weinig mogelijk schouwmogelijkheid hebben. Dat het echt daarom gebeurd. Ja. Nou, dus een van de redenen. Er zijn ook andere redenen. We moeten is... dus wel achter. Ja, natuurlijk, maar de kolom is nodig. Ik kan moeilijk die kolommen weghalen. Dat, uh, dat heeft te maken met de constructie van het gebouw. Dat kun je niet zomaar ongestraft uh, weglaten. Die kolommen staan, staan niet voor ons plezier alleen maar. hoor. Nou, dat is dus in het algemeen, en niet alleen ik hoor, maar iedereen. Want Juist doordat ik in het gips heb gelopen, krijg je zoveel mensen die zeggen van dit en dat en waar. Maar dat ze dus dit, uh, die gangen allemaal doodeng vinden met al die nissen en die spallons. Zullen we er even naartoe gaan? We staan nu op het perron. En we gaan even diezelfde gang maken als u ja, op die ja. de beruchte datum in januari. De roltrap de die deed het we, uh, niet. Nee. Nou, dan mag u de roltrap nemen en ja. nemen wij de gewone trap. En dat lift, hoe ben ik niet? Want, uh, nou ja, ik ga nooit een lift, hè? Ja, kijk, als u nou op de roltrap gaat lopen, dan houden we het helemaal niet meer bij. <laughs> Goed, dan komen we hier dus in die, ja. die hal waarop de twee... Ja. Uitgangen één naar de snoekjes tegen en de andere naar de nieuwe hoogstraat uitkom. Ja. En meneer Sprengberg, u uh, was net bezig over de voorzieningen die u had getroffen om het veiliger te maken. Nou, daarnet heb ik al opgemerkt dat uh, uh, die kolommen rond hebben gemaakt uh, om zo weinig mogelijk uh, schaalgelegenheid te geven. De overige hoeken van uh, de wanden zoveel mogelijk, wat me enigszins mogelijk was, ook daar weer uh, rondgemaakt. Uh, nogmaals, met dezelfde reden om zo weinig mogelijk schaalgelegenheid te geven. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen. Dus die verlichting en die ronde hoeken die op dat punt uh, inspelen. Dat, uh, dat het aan deze zijde van het station uh, uh, het meeste gebeurt, is dus aan de zuidkant van het station dat heeft, denk ik, mede te maken met, uh, de, vrij, ja, met de vrij onoverzichtelijke situatie... die op dit moment bovengronds is. Ja, ook de vluchtgangen. Hè. Hij, hij kan dus die kant uit. Hij kan naar beneden en ja. hij kan die kant ja. uit. Er zijn drie mogelijkheden. Drie mogelijkheden. Bedoelt, ja. Dat mensen die je uh, kwaad willen, ja. als ze hebben toegeslagen... Dus twee uitgangen hebben ja. om weg te gaan, plus nog het perron. Ja. En geen bewaking. Dus in de hoofdingang van de Nieuwmarkt, dat moet ik dan even de luisteraars uitleggen... is een uh, glazen hok ja. waarin mensen dus wel toezicht houden op mensen ja. die binnenkomen en eruit gaan. Ja. Ja. Maar hier is dat niet. Zou dat nog kunnen worden aangebracht of zou dat uw hele ontwerp in de war sturen? Nou, het, uh, ik denk wel dat, uh, dat in principe zo'n uh, bewaking uh, hok, uh, zoals u het noemt, uh, mogelijk is. Ja, ja dat zou wel kunnen. U, worden. Er komen meer woningen, meer mensen, die zullen het zeker zeer op prijs stellen. Want nu loopt, gaan we met de metro en is het eng, dan, gaan we, dan loop ik naar de Nieuw-Markt. Ja. Ik bedoel, moet je toch ik de hele straat door. Ik denk alleen dat als er, uh, en hopelijk uh, heel snel hierboven ja. gebouwd gaat worden, dat de toestand alleen beter wordt ja, ervan, uh, omdat dat... er gewoon meer mensen komen. Ja, uh, ja, uh, ja. Maar uh, u ziet wel, uh, ik... Uh, ik ...dat hier dus alweer een kwartier kunnen liggen. Oh ja, natuurlijk. Zonder dat er dus hulp komt. Maar, maar het is duidelijk, uh, dat behoeft nauwelijks betoog, denk ik... ...dat hoe meer mensen er zijn, uh, ja, hoe, hoe, hoe beter de situatie wordt. Die sociale preventie, die, uh, ja. die stijgt daarmee ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En eventueel hulp is ook dan uh, beter en sneller ja. te geven. Dat ja. is logisch. Ik heb hier laatst met mevrouw hier een, uh, ja, zeker wel een half uur staan praten... ...in deze uitgang, meneer Spengberg. En toen hebben we helemaal niemand langs horen gekomen. En, uh, maar als u hier nou een tijdje staat, wat, hoe komt dat op uw afgevoelsmatig? Dat, uh, dat is wat stil is. is natuurlijk uh, uh, iets beklemmends. En uh, dezelfde beklemming die overkomt uh, in een winkelcentrum uh, op zondagmorgen... of uh, zelfs in de Kalverstraat, wat dan ook een winkelcentrum is... of zelfs in een, in een woongebied, uh, als ik daar uh, s'avonds... Uh, na het nieuws van zeven uur uh, door de straat loopt... nou, dan ben ik ook de enige die daar loopt. En uh, dat geeft iedere keer weer uh, die beklemming die er is... van dat uh, verlaten zijn, dat gevoel. En natuurlijk treedt het hier dus ook op. Ik denk dat het hier extra optreedt. En wat ik net al zei, die trechterfunctie, het is ondergronds. Nou, wat, uh, wat, uh, wat er net al gezegd werd, dat, uh, het zou natuurlijk fijn zijn als er meer publiek uh, hier uh, kwam. En uh, dat het nu niet gebeurt komt... Uh, behalve het, het uur van de dag of de avond. Maar ook uh, door het feit dat, dat het dus dus nog niet helemaal bebouwd is. Niet ja. bebouwd is erboven. Dus maar dat, zelfs dan? factor. dat hier een paar duizend bewoners bijkomen, ja. een paar honderd misschien. Ik weet niet hoeveel nou, het zullen ik denk, worden. Ik, uh, nou, een paar, ja, een, nou, een duizend mag er wel aan denken. Ja. En dat, maar zou het daardoor zoveel drukker worden? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dan de... de de verkeersbehoefte daarmee gelijk het red uh, ja. houdt, uh, omhoog houdt. Er zijn nog andere zaken die uh, uh, de sociale preventie zouden bevorderen... als er dus meer activiteiten zouden gebeuren in, uh, in de metrosocials. Ja. Dus dat het niet alleen maar een vervoermiddel is... maar dat het dus meer geïntegreerd werd in, uh, in de hele stad. De die metro, is een stukje verkeer, verkeersvorm in, uh, in de stad... En omdat het daarmee een stukje van die stad is... zou je iets meer van die stad moeten en kunnen proeven... Eh, ook in een ondergrondse wereld. Ja. Waar, waar kunnen we dan aan denken bijvoorbeeld? Nou, je activiteiten zou, ondergronds brengen? Je zou, zou activiteiten ondergronds moeten brengen. Daar zou je op kunnen eh, studeren wat dat eh, zou kunnen zijn. Eh, omdat het stille ruimte zijn, s'avonds, zou je kunnen bedenken... dat daar dan eh, dingen gebeuren die vooral voorzien in een ruimtebehoefte... s'avonds, dus clublokalen of wat ook. Ja, Sport. En, en, ja, en al, al, basketball al, al basketball. zou de wijze spreken... zou de tafel die zijn waaraan geschaakt werd... of gedampt werd of gekaard werd best of, best of best wat ook. Maar hebt u toen u dat ontwerp maakte voor dit metrostation... hebt u daar wel eens over gedacht om... laten we zeggen, niet alleen de functie van... dat mensen, reizigers van de metro hier in en uitstappen en langslopen... maar, maar dat er hand, ook andere zin. dingen zouden gebeuren? Ja, Kijk, daar, daar, daar hebben we aan gedacht. Daar zijn we ook zeer driftig mee bezig geweest. Niet alleen hier met station Nieuwmarkt, maar ook voor diverse andere stations. Dat is uh, eigenlijk... Uh, die mogelijkheid is ons een beetje uit uh, handen geslagen. De eerste plaats, uh, het gemeentebestuur wilde niet dat er uh, meer ruimte gemaakt werd bij het station dan strikt alleen voor uh, het station uh, noodzakelijk was. Dus geen extra ruimte. Uh, op de tweede plaats uh, was dat ook uh, stadsontwikkeling die eigenlijk uh, die andere activiteiten beneden ondergronds dus niet wilde... omdat ze bang waren dat daarmee bovengronds uh, de stad als het ware gedraineerd werd van uh, activiteiten. Dat is misschien best mogelijk, dat weet ik niet. Heb ik, uh, dat valt buiten mijn competentie om dat uh, te beoordelen. Uh, ik vind het desondanks toch erg jammer dat dit soort zaken uh, uh, dat het ook niet geprobeerd is. En... Uh, Daarmee betekent dus dat we nu, uh, die metro, een, een, uh, ja, eigenlijk een nauwelijks andere functie dan uitsluitend verkeersfunctie heeft. U hebt een mug op uw wangen, die gaat u nu steken. Op de vraag kunnen vrouwen van omstreeks 60 jaar iets aan zelfverdediging doen, kreeg ik meestal een negatieve, zo niet wat lacherige reactie, ook bij sportscholen. Toch was er één die niet meteen afwijzend reageerde. Dat was de heer Van der Berg van de sportschool Van der Berg in Amsterdam-West. Ik naartoe met die 60-jarige mevrouw uit de Nieuwmarkt. Ja, ik heb dus door middel van meneer Schelterman gehoord... dat u uh, eventueel genegen is om uh, uh, vrouwen van mijn leeftijd... Uh, dus uh, wat meer uh, zelfvertrouwen bij te brengen... door middel van uh, een gecombineerde karate of judo of wat ook... Hè. En uh, wat denkt u, uh, ik noem dus mijn leeftijd, ik ben 60 jaar... Ziet u daar een mogelijkheid in om mij dat bij te brengen? Wat wel erg belangrijk is natuurlijk... dat je dus als wat oudere persoon dus je niet in een hoek laat drukken. Dat je moet uh, zeggen gewoon van, uh, van nou, hier ben ik. En ik, uh, en ik heb er wat voor gedaan. En, ja, ja. Uh, en, en kom ik aan. wil ook proberen om daar meer vrouwen uh, warm voor te maken. Nou, ik ben uh, zeer zeker bereid en dat zou ik uh, dolgraag willen doen. Om als u uh, iets wat dames uh, bij elkaar uh, zou willen krijgen... dan wil ik dan ja. dolgraag eens een... Uh, en misschien een... kan het ook wel door middel van die uitzending... Dan zou ik u uh, dolgraag, uh, zou ik hier in mijn school wel een, een demonstratie willen geven. Ja, ja, ja. ja ik voel mag, er wel mag alles Mag ik er wat vragen? Waar denkt u ongeveer aan? Stel dat u zo'n club van dames van rond de 60 jaar les zou gaan geven. Aan wat voor soort oefeningen denkt u ongeveer, globaal? Nou, punt 1 is uh, dat het, uh, u praat wel over dames. Maar ik geloof dat de heren het uh, ook niet afzijdig hoeven te blijven. Dat mag, uh, en dat kan gerustig uh, gemengd ook. Nou, de, de opbouw van, van zoiets is dus wat ik nu net al geschetst heb... is van hoe moet je hoe moet je, je verdedigen? Hoe moet je eh, iemand uitschakelen? Eh, het bewegen is erg belangrijk in, in dit. Ja, heb je, kan je je niet bewegen? Ja, dan houdt alles op natuurlijk. Hè? Maar ben je, ben, je, ben je 40, 50, 60, 70 jaar en je bent goed gezond... dan, dan kan dat heel goed... Kijk, ik zal nog wel eens een keer beroofd worden. Ik, ik hoop het natuurlijk niet maar stel. He? Maar ik bedoel, uh, toch het idee dat je er wat aan doet... ik geloof dat het al veel helpt. Ja, dat niet. Daar ben ik van overtuigd, ja. Ja, ja. Daar ben ik van overtuigd. Dertig jaar geleden was het al zaakje te wapenen tegen mogelijk geweld. En Anno, nu is daar volgens mij niet zo heel erg veel aan veranderd. Dit was een aflevering van Express VPRO uit april 1981. En we besluiten dit uurtje over de metro met een deel van een uitvoerig interview uit De Avonden van juni 2010 met fotograaf Pieter Broersma en Chabbe van Tijen, die deel uitmaakten van de actiegroep Rondom de Nieuwmarkt, naar aanleiding van het boek Onverklaarbaar Bewoonde Woning. In het beginfragment horen we Steve Davidson. Hij maakte deel uit van de anarchistische actiegroep Nieuwmarkt en speelde een belangrijke Rol binnen de Nederlandse underground cultuur. Uh, de ballade van Sambas en Lamkallen. Dat <lacht> is het hoor. Nee, hey, komt er. Nee, dat moet. Doodstel. Er moet echt. Homels kunnen naar fluiten. Ja. Oké, okay, boys. New There Mark we go. Blues. Newmark blues. New blues. Right. Right on, man. Right on. No. <coughs> Lommers heeft een metro Nou. Lommers heeft een metro Maar wie zingt er dan? Het moet iemand doen erbij. Nee, ik moet een hele trieste. Een sexy, jovole Iets moois. Juffrouw ja, Stranger. De, de <laughs> <denk> ik... <laughs> ze praat als de koningin, vergis je niet. En ze zingt als uh, Diana Ross. <laughs> en ze ruikt naar een restaurant. Ja, zeg ik, die kan er ook bij. Waarom heb ik er vandaan die mond wow. moeten? Wow. Wow. Ja, jongens. Ja, moet ja, jongens, hebben jullie niet één? La. La. <laughs> La, oké. Okay. La, la, la, lammers. Sommers, allemaal komen. Slammers, oké, okay, goed. Oké, okay? ja. Eerst even kwatten. Daar gaan ze nog. in de vallen hoor. Ja, tot zover. Ja, ja. Steek David, zo. Pieter Boersma en Thierry van Thij, wij luisterden. Gisteren overleden. Geboren 1943 in Amsterdam. De drukker, de uitgever. Uh, en Pieter Boersma, jij zegt bij deze opname: zeg je. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Want. Wa wat is er helemaal goed aan? Uh, zo gaat het, dus dat gerommel, dat verzoek, dat gedoe. Uh, en iedereen weet wat anders en probeert dat dan samen te doen, maar dat lukt niet altijd. En dan rommelt het door en zo gaat actie voeren in het algemeen. Als het niet georganiseerd is door een, een of andere partij of wat dan ook. Dat is een ander verhaal of de vakbond of weet oh. ik wat. Nou, dat is allemaal keurig geregeld. Maar zeg maar in het vrije gebied. Uh, Gaat het zo dus, het organiseren? <laughs> en iedereen doet dan wat hij denkt dat hij moet doen. Mm -hmm. En dat is... Ja, nou, dat is ja, maar op een gegeven moment komt er veel voor wat te wat zeggen. Uit, maar dat komt er dan maar goed, maar het vond er wel wat. Dan ook maar. wat. Okay, maar dat dat, dat het... het, het, het, het, het, het, het uh, nou goed, het heeft natuurlijk wel met die foto's in die zin te maken dat er ook die momenten dat er nog dat het al voorbij is, natuurlijk. En eh, dat er nog sporen zijn van het slagveld. En dat het nog moet komen. Eh, de huisvergadering of, of, of een, een, een meer intiem moment of, of een, een, een, een beetje grijzige. Het is nogal een, een, een grijzige, vaak le leegachtige situatie. En een paar spectaculaire momenten wel. Mm -hmm. Maar die, die anderen zijn mij ook, ook van andere sociale bewegingen, wat mijn vak is geweest, het verzamelen van documentatie Moderne Sociale Bewegingen. En ook dat soort momenten, eh, dat niet alleen dat spectaculair er is, want dat maakt een misverstand natuurlijk. Hè. Dat zie je natuurlijk ook uiteindelijk als iemand die heel erg verschrikkelijk beroemd is geweest. En dan na decennia later krijgen we toch wel een leuke, een beetje vlot gesneden BBC-documentaire, waar ook al die rommelverhalen dan toch ook wel weer naar voren komen. En dat is ook belangrijk, want zo weet je wat het creatieproces is. Anders denk je dat het allemaal gestroomlijnde automobielen zijn die uit de fabriek komen. Maar zo is het natuurlijk niet. Ja. Um, nog even zeggen. Er is dus een boek, Onverklaarbaar Bewoonde Woning. Foto's van Pieter Boersma. Pieter Boersma, ik beloofde je nog even nader te introduceren. Jij legde een link met de jazzmuziek aan het begin. Je hebt heel veel foto's uit de jazzwereld gemaakt. Je hebt verder portretfoto's gemaakt. Uh, ik heb hier een oud knipsel met uh, geweldige foto's van Marguerite Joersenaar... en ook van Willem Sandberg In het atelier van Luce Bair. volgens mij... Uh, een van de beroemdste foto's van Willem Sandberg die je altijd ziet... Uh, Jan Schoonhoven in 1979. En je bent dus veel. Je hebt Europese pleinen gefotografeerd. Je hebt veel in Amsterdam gefotografeerd. Juist in die tijd waar we nu met Steve Davidson. Eigenlijk, ja, je gaat terug. Je moet oppassen natuurlijk voor jeugdsentiment. En om die tijd niet te idealiseren. Te van tijen. Maar toch was er natuurlijk in de jaren 70 iets hilarisch aan de gang. Wat. Uh, ja, wat misschien nu voorbij ik, is. Ik, ik, zal, ik, zal, ik, zal, ik zal je zeggen, wat, wat ik door de bank genomen de afgelopen 10, 20, 30 jaar... over de 60 en 70 jaren hoor, daar voel ik mij totaal niet mee verwant. Er worden uitzien. dingen beweerd waarvan ik denk van, was ik erbij? Woonde ik in Amsterdam? Gunst. Als, ja, dat moet je uitleggen, want nou, wat is dan het Dat is dus wat jij het al over had, over dat, dat, uh, het momentum van een, een, de, de clash met de politie, dat is de Nieuwmarkt, uh, en dan HBT, uh, dat zijn de beelden, en dat is dan ook de actiegroep Nieuwmarkt, en dat zie je altijd meer weer, uh, de clash met de politie. Daar ja, ging het helemaal van, niet over. heet de rellen van de Nieuwmarkt. Jem, wacht nou even. Ja. Daar ging het dus helemaal niet over. Nee. Uh, het ging dus over hele andere dingen, die staan onder andere in het boek. Maar dat is met provo precies hetzelfde. Hoeveel provo's waren er? 20, 30, en dan was de harde kern. En dan waren er misschien 50 tot 100 omheen. En dan had je het een beetje gehad. Terwijl het wordt opgeblazen alsof... heel de 60e jaren vergeven was van de, van de provo's. Nee dus. Als je drie straten voorbij de... Uh, de... de, de, de, de, de Nee, ik maar nee maar het, dat is inderdaad zo. Nee, maar de ik provincie. Weet, nou, weet... nee, nee, nee. nee. De, de, de correspondentie aan Provo is nooit gepubliceerd. En die heb ik beheerd. En nee, nou, is van dat is gewoon uit de nog... provincie. Nee, uit de provincie. Alle mensen die ze dat zijn er nog kennen. een paar duizend mensen. Ja, dat, dat zijn duizend, nee. nou, maar er nog dan... een paar duizend. Er zijn ongeveer. Een, een, er zijn uh, zeg maar over de duizend brieven. Uh, uit de provincie. Dus uh, er in... nee, maar, was wel wat. Maar het punt is gewoon, als je vanuit de Bloemstraat... waar de drukkerij was, drie straten verder ging... dan wist er geen hond wat Provo was... en ze wilden er niks mee te maken hebben... en ze vonden het maar allemaal verschrikkelijk. Ik, bedoel, zover, hè, ik had in 66, ik woonde in een oude schoenmakerij... en ik had allemaal uh, Provo-posters op mijn raam. Nou, die mensen dachten dat ik gestoord was. Want daar moesten ze niks van hebben. Dus dat wil zeggen, natuurlijk waren er een paar duizend mensen... of uh, weet ik wat, die, die zich daarmee verband voelden wat er aan de hand was en wat er ging gebeuren. Maar de rest van de groegemeente... Kom, met een hippie... Ja, maar je dom. moet ook niet te veel zout in de pap hebben. <laughs> maar... Nee, dat is ook waar. Um, maar. Pieter Boersma, je zegt het ging om iets anders. En de, volgens mij is, is dit het... het, het in het fotoboekje vind je Amsterdam zoals je het tegenkwam. Ik toen als 16-jarige jongen ja. die met mijn grote broer... vanuit Emmuiden naar de bioscoop ging elke zondag. En dan keek ik uit het raampje en dan was dit mijn Amsterdam. Ja, dan grijs? Grijs. V vervallen. Eh, vervallen. Maar overigens was dat wel het Amsterdam waar je van hield. Nou ja, waar ik van ik, hield, waar ik nou ja, meer van wilde weten. En, uh, uh, oh, of ik me nou toen zo bewust was dat ik er zo van hield. Ik zou nooit, nooit meer ergens anders willen wonen nu. Ja. Maar dat is nu. Maar of ik daar toen nog zo veel van hield... ja, ik denk het wel, want ik ben erbij verwonen. Ik ben niet weggegaan. Ja, maar het is, deze mensen, het is verbijsterend waar mensen allemaal niet van kan... van welke landschappen mensen allemaal niet houden kunnen uiteindelijk. Dat is vrij verbijsterend, hoor. Ja. Maar, um. maar uh, dus... Uh, toen ik begon met fotograferen... Uh, ja, was dat Amsterdam behoorlijk vervallen in... En ik heb me dus veel bezig gehouden, inderdaad, met, met die vervallen buurten. Met, want ik woonde in een vervallen buurt, uh, in de Derde Oosterparkstraat. Uh, en uh, ja, ik fotografeerde op de, op de eilanden. En, uh, ja. Dat houdt je. Op de ene, het was het ook, ook fotogeniek. Uh, buitenvelders was in die tijd uh, voor zover het er al stond. Was het niet fotogeniek. Neetje, Ben? Ja, maar dat lag daar wel klaar. Kijk, het lag natuurlijk klaar voor voor, voor de grote uh, slopgolf. Hè? Dat was het idee van. Uh, uh, uh, e eerst was er nou, de binnenstad, daar gooien we allemaal dingen neer. Dat dachten ze in de 19e eeuw ook. En er was al eerder protest tegen geweest, al vanaf de 19e eeuw. Hè. Van een paar grachtjes en zo. De, de, de, dat komt dan tegen de regio gracht Er zal dan een spoorlijn komen. Nou, dat doen we dan maar niet. Toen was er nog wel wat, zoals je nu ziet, de Vijzelstraat. Hè, de, waar nu de het gemeentearchief zit. De, de, de, de, de, ja, de, de bunker van het Nederlands kolonialisme. De, Han de Nederlandse handelsmaatschappij. maatschappij En dat was het voorbeeld van de schaalvergroting. De city werd dat genoemd. En de oorlog dachten ze, hadden, voor de oorlog hadden ze al plannen om daar dus Utrechtse straten, Dat moest dan een doorgaande snelweg, de snelweg in de binnenstad, en dat werd nog vergroot na de oorlog, met name dus he, de Sociaaldemocraten. democraten waren, de, en Den Uil die had dus dacht, echt, die zag daar anderhalf miljoen, een grote stad, er moest ook, uh, het is vijftige jaar, he, dus, uh, was die wethouder, en uh, die, die, die, nou, die is de grondlegger van, van, van die gedachte geweest, en het is uh, pas een ja, na, na zaten in zijn politieke partij als uh, Schever, die eigenlijk alleen, maar ja, oogst wat wij gezaaid hebben, en uh, dat is dus echt geen zaaisel. De verandering in de stedenbouwkundepaleit is geen zaaisel. En dat was eigenlijk een deel wat ik wil aanvullen op wat Pieter zegt. Dat is niet herkend in de beschrijvingen die er zijn. Want mijn grote ergens is de beschrijving van de rellen bij de nieuwmarkt. Rellen. Ja, ja, Krawalen zeggen ze inderdaad. Iedereen vergeet. Maar D dat dat we de de hebben een omkering van het stedenbouwkundig D beleid. Wij hadden dus een kritiek uitend het na in bladen ook. He. Dus zowel op straat, actie, kraken. Maar we ik publiceerde ook als kraken. Ik in het Tijdse voor Beeldende Kunst en Architectuur. Over de problemen van. Van de, de grootstedelijke zware infrastructuur, een vergelijking tussen Parijs, Moskou en dan weet ik wat. Mm -hmm. En, en, en, en, en de, de hele generatie van, van journalisten en architecten, uh, die, de, een deel die wij ook omgeturnd hebben. We hebben dus al, ook die van, van Eijk en, en, en, en Hertsberg ook. We hebben dus, die, die hebben we op een gegeven moment uh, confrontaties mee gehad. Die zijn dan ook nog omgedraaid, want die wouden er nog half zachte pand doen. En daardoor is die binnenstand nog wat, wat, wat, is er nog wat van over. Oh ja, ja, maar, ja maar het mm -hmm. wordt nu, nu wordt het dus verschikt, ja. gentrification. Want nu wordt het economische cleansing. <laughs> ja. uh, Pieter, Pieter Boersma. Ja, nee, ja. nee, ik nee, nee, nee. Dat is altijd zo. Ja, nee, dat is. Dat weet ik toch. Dat, ja. ik, ik, ga, ik ga ook bescheiden in mijn mond, maar. Nee, nee. nee maar, wat, wat je ja. vergeet te zeggen, wat mensen zich goed moeten realiseren, is dat een. De Nieuwmarktactiegroep, uh, uiteindelijk het, het, uh, uh, de, raad, de gemeenteraad zover gekregen heeft is om de snelweg Keulen-Zandvoort, zoals wij die noemen, om dat af te stemmen. Dat lag nog, zo'n plan uit 1953, om een vierbaansnelweg, hè, de Wiewoudstraat lag er al, hup langs het Centraal Station, hup naar Haarlem. Volkomen gestoord idee. Dat had de stad echt in tweeën gedeeld. Dat was een ramp voor de stad geweest. He, ze zijn nu doen ze allerlei bedenken ze allerlei pogingen om, om dat maar weer een beetje aan elkaar te plakken. En weer een beetje ja. in te dammen. He, wat er tot aan, de, aan, aan het Meester Visserplein gebouwd is. He. De, de Weesperstraat en de Wiebouwstraat. Om maar toch maar weer ja, wat, wat een menselijke maat terug te geven. Want dat is dus precies wat er dan gebeurt. En dat, men vergeet dat de actiehoek nu daar een vrij behoorlijke sterke rol in gespeeld heeft. Ja. Dus jullie hebben wel degelijk veel bereikt in die ja, degelijk, tijd. Ja, wel, ja. Veel nou ja want en, en een tweede punt is, is dat na de, de metro. het uh, oude stratenplan is hersteld. Waardoor je dus de, de fijnmazigheid en de kleinschaligheid enzovoort. Ja, de we ook verloren. Overeind dus in die zin. He, hebben we op, dat ook gewonnen? Ja. ja, maar op de voorkant zie je dus de, wat wij verloren hebben. Ja, dat, was, dat is was het, het Waterplein en daar staat de nog aan. En daar, was, daar is die stopra gekomen. En, uh, uh, en, en, en die stopra, er was ook actie, Dat was een brede actiegroep. We hadden, het we hadden zelfs uh, tot bij de Raad van State het enigszins gewonnen. En dat werd gewoon, ge democratie in Nederland, koninkbesluit, Beatrix, paf, uh, uh, gewoon voorbijgestreefd. Dus hun ja. een eigen democratisch juridisch proces van bezwaarschriften. En dat, nou, daar staat dat wan God, van, uh, van uh, Keesdam en, en Holzbauer. En zo konden de heren in 2010 nog wel een poosje voort, zo lijkt het. U hoorde een fragment uit de avonden en daarmee sluiten we dit metrouurtje af. Het is morgen, 35 jaar geleden, dat toen nog Prinses Beatrix... de eerste metrolijn van Amsterdam opende. MUZIEK Disagree, cause to reason is not what you care for.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 Don't sleep in a subway, darling, Petula Clark. En zij zou eigenlijk donderdag 11 oktober opgetreden hebben in Carré. Maar helaas is dat concert geannuleerd. De dame wordt dit jaar 80. Um, dit was het uurtje over de metro. En het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we een beetje OVT'en. Ofwel, we gaan aandacht besteden aan het VPRO-programma OVT... dat dit weekend jubileert. Graag tot zometeen.